12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. British Airways vliegt de komende week niet op de Egyptische hoofdstad Cairo. Het is een voorzorgsmaatregel, maar de reden is niet bekendgemaakt. Een vlucht die vandaag vanaf Heathrow zou vertrekken... werd geannuleerd toen de passagiers al in de rij stonden om aan boord te gaan. Ze kregen een brief waarin stond dat alle vluchten naar Cairo... voor de komende zeven dagen waren geschrapt... als voorzorgsmaatregel en voor verder onderzoek. De KLM en Nederlandse chartermaatschappijen die vliegen al langere tijd niet meer op Cairo. KLM-partner Air France doet dat nog wel. Iran heeft een video gepubliceerd waarin te zien is hoe de Britse olietanker Stina Impero wordt geënterd. Dat gebeurde gisteren in de straat van Hormuz. Het is volgens de regering een antwoord op de inbeslagname van een Iraanse supertanker die aan de ketting werd gelegd. Omdat het de sancties tegen Syrië overtrad. De Britse regering spreekt van een vijandige daad. Volvo roept in Nederland 37.000 auto's terug vanwege een mankement aan de motor. Volgens de Zweedse autofabrikant kunnen door de hitte van de motor onderdelen smelten en in het ergste geval zelfs vlam vatten. Volgens het land zijn er geen berichten dat er ongelukken zijn gebeurd. Wereldwijd worden ongeveer een half miljoen Volvo's teruggeroepen. Het gaat om verschillende modellen die de afgelopen vijf jaar zijn gemaakt. De eigenaren krijgen binnenkort een brief.